Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël en Hamas gaan twee dagen langer door met hun gevechtspauze. Eigenlijk zou de pauze morgen na vier dagen aflopen. Maar de verlenging gaat morgen meteen in, zegt correspondent Nasra Habiballa. Dat betekent dat Hamas per dag zeker 10 Israëliërs vrijlaat. En in ruil daarvoor laat Israël dan 30 Palestijnen vrij. En dat is over twee dagen. Dus in totaal komen er dan 20 Israëliërs en 60 Palestijnen extra vrij. Ook zou er weer hulp de Gazastrook in mogen. Het lijkt er nog niet op dat de oorlog helemaal gaat stoppen binnenkort. Gemeenten die weinig tot niets aan asielopvang doen... kunnen binnenkort een telefoontje verwachten van het COA of het kabinet. Die gaan ze proberen over te halen om alsnog mensen op te vangen. Aan 45 gemeenten wordt gevraagd of ze per direct plekken kunnen regelen... voor mensen met een verblijfsvergunning. Het liefst huizen, maar anders bijvoorbeeld hotelkamers. Ongehoord Nederland mag voorlopig gewoon blijven uitzenden. De NPO had aan staatssecretaris Oesloe gevraagd om de vergunning van de omroep in te trekken. Maar die gaat daar niet in mee. De NPO vindt dat ongehoord Nederland te weinig met andere omroepen samenwerkt. Ook hebben ze al drie boetes gegeven voor het overtreden van journalistieke regels. En dit idee in Nieuw-Zeeland gaat waarschijnlijk niet door. We want to make sure young people never start smoking. So we are legislating for a smoke-free generation by making it an offense to sell or supply tobacco products to those aged 14 when the law comes into effect. De vorige regering kwam met het plan om sigaretten vanaf volgend jaar te verbieden voor iedereen die na 2008 is geboren, maar de nieuwe regering ziet dat niet zitten. De premier is bang dat sigaretten op de zwarte markt komen en Nieuw-Zeeland veel belastinggeld mis gaat lopen.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 de week weer dat nummer van Hanneke Laura weer gedeeld. Nou, als ik dat, dat doe, dan heeft het meestal wel een uh, reden om dat uh, te doen, want uh, ja, we zijn weer in het uh, tweede uur aangeland uh, van deze alternatieve FM vanavond. Um, ja, dat, uh, dat heeft toch iets te maken met gisteren. Maar goed, uh, ik ga er niet al te veel over uitweiden, maar uh, er zijn een aantal mensen die zijn uh, behoorlijk in shock uh, terechtgekomen. Geldt niet voor onze gasten van vanavond, want... Er zitten in ieder geval twee tegenover, uh, tegenover mij. Dat zijn Hugo en Sophia. Goedenavond. Hallo. En Robin komt Hallo. er zo direct bij, maar uh, die komt, komt er al aan. Binnen. Kijk, die komt er al aan. Um, want uh, ja, we hebben in ieder geval uh, jullie uh, vanavond te gast. Mijn hele plannetje die ik had. is vakkundig door een tegelzetter bij Chris Moorman. Uh, door, de, door, de, door, de, door het putje heen gespoeld. Want de bedoeling, ja, dat was, dat die, ja, uh, bedoeling was dat ik hem ook hier uh, tussen 8 en 9 zou hebben. En eigenlijk is het een min van. Klein beetje triggeren voor een popronde van volgend jaar. Want uh, ik vind het materiaal van jullie... Uh, wat ik al stiekem via de SoundCloud-link heb uh, meegenomen... ja, jongens, uh, denk ik, uh, dit is wel een popronde waardig. Uh, maar jullie gaan vanavond twee nummers laten horen. Dat is, dat is uh, sowieso één ding... En uh, ja, uh, laten we eerst even beginnen met jou, Sofia. Want uh, bij Robin kom ik zo direct ook. Want die is al uh, eerder geweest uh, bij ons uh, hier. Dus. <laughs> uh, maar eerst bij jou, uh, Sofia. Want de naam Fuis. Heb jij die bedacht? Of uh, hebben jullie dat uh, in onderling uh, goed vinden? Is dat uh, bij elkaar gekomen? Of, uh? Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet meer huh? wie hem bedacht heeft. Nee? Maar we, wij hebben heel veel uren, spenderen wij sowieso samen. Ja. Um, afgelopen jaren. En... Um, toen op een gegeven moment ben je dan bezig met een bandnaam en toen vuist. Maar eerlijk gezegd weet ik niet meer wie hem, nee. wie hem heeft wie bedacht. Is, uh, ja, is, er, is, is er iemand, uh, is er iemand uh, van het andere tweetal die daar wat uh, over zou kunnen zeggen? Jij nou, misschien Hugo? Wat het, wat het wel, Robin. wel mooi ah, aan ja. eraan is, ja. is uh, dat betekent uitvlucht op Uitvlucht, zijn Frans. Fui. ja ik zat, dat zei ik dus ook uh, fui, wat ik had uh, voordat wij uh, voordat we hier uh, deze, deze setting hadden vanavond had ik over Sofia ook al even via de telefoon gesproken dus ja. zei nee nee het is vuist dus ik ga ja. je ja. het, ja. het uit als vuist ik ja. Ja. Ja. Ja. spreek het uit als vuist vind um, ik toch een leuker woord vuist ja, ja, ja, maar, ja nou ja goed ik vind, uh, ik vind het ook wel wat hebben maar uh, ik had het ook met een andere bandnaam ook vrij actueel uh, ik had altijd gezegd Yuri maar het bleek juridisch te zijn. Maar goed, ah, ja. uh, dat is ja. ook weer zoiets. Ah, ja. Ja. Uh, dan kom ik even bij jou Robin. Want uh, ja. het is een aangenaam weerzien. Je, want uh, we, uh, we weten dat jij hier ook uh, bent geweest. Ja, ja. Als, ne als Neko. Als Neko. Nee, ja. Maar uh, nu uh, in de rol van bandlid van Vuist, Hoe ben jij uh, bij, uh, bij deze band uh, terechtgekomen? Ja, echt heel lang geleden. Het is, uh, het is echt een vriendenproject. van, ja. Al een paar jaar zijn we lekker bezig. Ja. We hebben samen op de Herman Brood Academie gezeten. Ja. Dus daar kennen we elkaar van. En uh, we zijn muziek samen gaan maken. Ja. En uh, dus zodoende. Ja, dat uh, er ga altijd erbij. Ga, uh, ga ik naar Hugo, want uh, die, die hebben we ook nog niet helemaal gehoord. Maar uh, de Herman Brood Academie, ik moet het goed zeggen. Ja. Uh, wat uh, uh, is daar het uh, verschil tussen de andere opleidingen en de Herman Brood Academie? Weet je dat? Of nou, kan jij nou, alleen ik, maar oordelen over ik, de Herman Brood, Brood Academie? ik heb alleen de Herman Brood Academie gedaan, van ja? de MBO-opleiding. Daarna wel het Constoy van Amsterdam. Daar ah. kan ik een vergelijking tussen <laughs> ja. trekken. Maar dan ja. zijn we de hele uitzending bezig. Ja. Um, ja, wat ik heel mooi vond aan die opleiding was dat je inderdaad dus dit soort mensen tegenkomt. Het was, het was voor mij als uh, jonge muzikant een verademing om zoveel, uh, zoveel mensen tegen te komen die zo erg met muziek bezig willen zijn. Ja. En, uh, ja, Voel je je ook aangetrokken tot het muziek uh, wat, wat jullie maken? Enorm, ja. ja? ja wat, uh, wat spreek je daarin aan dan? Uh, nou, wat ik, zelf altijd, ik, ik hou erg van jankmuziek. Jankmuziek? <laughs> Er uh, zijn er meerdere dingen ja, ja, precies. Uh, ja. En uh, dat, dat, dat doen wij ook. We maken jankmuziek. We ja, maken jankmuziek. Uh, we hebben hier een tijdje terug we, uh, Stijn hier in de studio gehad. Die heeft het nummer Tranen van Jank uh, uitgebracht. Nou, zegt hij dat wat? Ja, of, uh, van Jank, nee, ik ken het niet. Ik zal hem even opsnoren. dan, uh, dan, uh, dan gaan we hem uh, straks nog wel even laten horen. Okay. Uh, en misschien in onze eigen versie, maar volgens mij heeft ze die hier niet gespeeld. Dus dan moeten we het uh, sowieso met de singleversie doen. Maar dat uh, is uh, Jank. Ja, als jij zegt uh, uh, emotie, dan uh, zal, dat wel, zal je er, ja, dat, dat wel denk uh, ik, mee bedoelen, denk ja. ik. Goed, uh, dat is één. Uh, we gaan zo uh, natuurlijk uh, nog uh, meer uh, van jullie horen. En uh, sowieso in dit uur één nummer... in het volgende uur het tweede nummer. Dus, uh, dus uh, we, we smeren het een beetje uit. Want anders dan Eén, zijn, we, zijn, we, zijn, we, zijn we gauw klaar. Maar we gaan tussendoor ook met jullie praten. Dus dat is uh, één kant van het verhaal. Uh, goed, uh, ik zei net uh, dat het uh, weer eventjes uh, tijd werd... om met uh, de neus op de feiten uh, gedrukt uh, te worden. Zij gaat uh, morgen haar verjaardag uh, vieren in uh, Ocasis... Dat is een Ierse pub. En dan heb ik het over Hanneke Laura. En ze heeft een echte protestzong. Nou, een protestzong. Meer een song gemaakt over de natuur. En dat nummer dat heet Turn the Tide. One world. As we know it.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 for him Het is een beetje het blokje wat ik uh, ja, eigenlijk min of meer heb uh, uitgepakt. Omdat uh, Hanneke Laura die morgen... Haar uh, verjaardag gaat vieren in uh, de occasies uh, Turn the Tide ergens deelde. En dat had ze dan eigenlijk ook weer afgehaald. En toen dacht ik, nou ik trek het wel even breder. Dus dat heb ik uh, bij deze gedaan. En omdat het uh, over de natuur ging, heb ik er ook meteen uh, die andere twee er ook weer bij gepakt. Uh, the, the Sign of Leo met uh, Look at what you've done. En deze More is not the answer van Francis Alban Blake. Het is uh, ruim kwart over acht uh, geweest, ik uh, ben vijf minuten te laat... maar ik denk dat de man die aan de andere kant van de telefoon hangt... daar nou niet meteen uh, mee zit. Dat is Chris Moorman van de Popronde. Goedenavond, Chris. Goedenavond, ja. Hallo. Ja, uh, want uh, er zijn uh, omstandigheden waarom jij vanavond niet uh, uh, kon komen. Uh, ik zei al, er is een tegelzetter bij jou aan het werken, omdat uh, de, de debatkamer onder handen wordt uh, genomen... De vraag is alleen, ik hoor daar nou eigenlijk niks. Is de tegelzetter alweer vertrokken? Of, uh... Nee, nee, nee. Die, die is er nog. En die, die is, er nog? is heel, heel rustig, netjes zijn werk. Ah. En, uh, uh, en het is niet alleen de badkamer trouwens. Het oh. is echt het, het hele huis. Het hele huis? Dus, uh, het hele huis zijn we aan het verbouwen, We hebben het helemaal geschript van binnen. Ja? En we zijn uh, uh, ja, lekker veel met, uh, met z'n tweetjes, mijn vriendin en ik. En met vrienden en... Uh, met een aannemer die hele goede muziek draait... zijn we lekker aan het, uh, aan het verbouwen. Kijk, kijk, kijk. Maar uh, als, ik, uh, als je zegt dat die tegels zetten door het hele huis... gaat die hele huis dan als een badkamer eruit zien? Kla nee, ik hoop het nee, niet. Nee, de, de tegels de zetten doet alleen de badkamer. Oké, oké. oké. zit in de badkamer. <laughs> en ik ben zelf uh, was ik net nog, uh, net nog bezig met de uh, deurposten uh, schuren. Aha, sorry. aha. Ja. Um, ja, even over jou. Want uh, je bent eigenlijk zo'n beetje de, de, de spil... Uh, een beetje rond uh, de popronde. Maar natuurlijk doe je dat niet helemaal alleen... want er zijn zijn uh, mensen die dat mede mogelijk maken. Gelukkig. Laten we het ook maar hebben over de, degenen die, die, die de poprondes overal in het uh, land organiseren. Want dat zijn er nogal wat. Zeker, absoluut. Ja, dat zijn onze coördinatoren. En ja. uh, dat, zijn, dat zijn onze helden natuurlijk. Ja, hoe belangrijk zijn, uh, zonder, zijn, uh, zijn die coördinatoren? Ja, verschrikkelijk belangrijk. Zonder hun hebben wij geen popronde. Zij zijn onze, onze ogen en oren uh, in, het, uh, in het seizoen dat er geen popronde is. Dus uh, wanneer we aan het scouten zijn naar nieuw talent... Uh, zij zijn onze programmeurs, dus zij gaan in de steden, gaan ze uit de locaties af om ze over te halen om deel te nemen. Uh, zetten daar een mooi programma neer. Mm. Uh, zij zijn onze producenten, ze produceren die avond eigenlijk ook. We zijn er eigenlijk alleen maar als, als vangnet voor hun. Mm. Uh, en ze zijn promotor natuurlijk voor ons, want ja. zij moeten er ook voor zorgen dat er dan, uh, dat er dan publiek naar die popronde komt. Ja, nou, ben ik geen coördinator, uh, Chris, maar uh, er zit vanavond uh, bij, bij mij in, uh, in de uitzending een band waarvan ik denk, nou, die zou zo in de popronde volgend jaar mee uh, kunnen doen hoor. Oké, okay, nou hartstikke goed. Uh, 1 december start de inschrijving dus okay, dat... uh, maar... maar uh, hoe, hoe, hoe heet het? Hè? De, de, de bandnaam heet Fuis. Dus met de, de kleine F, dan de U, de I en de S. Is dat de band die vroeger Fine in Slumberland was? Ja, er wordt instemmend geknikt in dat die ken, ik ken wel. jij? Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Uh, wat, wat vind jij uh, daar zo leuk aan, aan die band dan? Nou, toen, ik kende ze uh, vanuit, uh, van, van Finders in Slumberland nog. Ja. En uh, ze hebben toen pop gespeeld. Uh, toen Finders altijd... in Slumberland? Ja, en als ja, okay. ik me goed, goed herinner was het een hele mooie dreampop. Dreampop? Uh, ja, hele mooie gelaagde muziek. Super goede muzikanten. Mm -hmm. uh, ja, dat is, uh, dat, dat is wat ik eigenlijk heel, heel goed aan vond. Goede liedjes. Uh, ja, het, het zat... Het, het zat goed, goed vol. Mooie volle, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, mooie volle songs eigenlijk. Dat, uh, dat kan ik me nog goed nog van herinneren. Kijk aan. Dus uh, nou ja, daar uh, dat, dat, dat hebben ze denk ik nu, uh, nou ja, uh, Fijnus in uh, Slimmerland, daar hebben ze dus de finesse, om het even met een woordgrap uh, eventjes verder uh, de, de lading te dekken, hebben ze daar nog meer uh, ja, verfijnd eigenlijk als het ware. Mooi, nou ik ben heel benieuwd. Ja, Nou ja, vanavond gaan we dat meemaken. Uh, jammer dat je er niet bij kon zijn, want uh, de, mm -hmm. dat was de reden waarom ik ze gevraagd had. Dus, dus, uh, uh, maar goed, uh, dan weer even terug naar die popronde. Uh, want uh, wat zijn uh, de, ja, de belangrijkste wapenfeiten van deze popronde, voor zover jij dat kan zien? Nou, wapenfeiten kan ik natuurlijk noemen. Ja. Uh, en dan noem ik de wapenfeiten die we als popronde hebben, hebben gemaakt. Ja. Uh, met, met onze coördinatoren. Ja. Met alle ex natuurlijk, die vooral niet te vergeten, alle vrijwilligers. Ja. Uh, en alle locaties. We hadden 622 locaties dit jaar. En dan tel ik de melkweg alvast mee. Ja. Uh, en daarin hebben we 1369 optredens kunnen organiseren. Dat zijn er nog wat. Zo, nou ja. dat dacht ik ook. Ben je zelf ook uh, geweest bij een van die poprondes of niet? Ik ben bij 36 van die, uh, van die geweest. geweest. Ah, ja. ja, van de 42 steden ben ik er bij 36 geweest. Ja. En uh, uh, ik heb bijna alle ex kunnen zien gelukkig. Ja. Uh, en ja, ik heb er zelf gewoon ontzettend van genoten en dat doe ik, uh, doe ik al bijna tien jaar ieder jaar. Ja. En ieder jaar word ik weer weggeblazen uh, en verrast ook ja. uh, door, het, uh, door het fantastische talent wat we in Nederland hebben. Ja, uh, zitten er voor jou dan ook uh, verrassingen uh, in deze popronde van 2023? Ik uh, kan me een jaar of twee geleden uh, herinneren, bijvoorbeeld een band als Loop, om maar even mm -hmm. wat, uh, wat te noemen. Die zitten Zeker. denk ik nu ook wel tussen. Want uh, ik noem maar een leaarij. Uh, die ook al uh, aardig op, uh, op de poorten staat te timmeren. Om uh, landelijk uh, wat, wat aandacht uh, te gaan krijgen. Zeker. Oh, maar zo zijn er heel veel. Ja. Uh, uh, noem een band als Thems, uh, Een Jaro Mina. Ja, ja. Uh, uh, ik ben zelf heel erg fan van Hikpie. Hikpie, uh, ja. Hikpie is een hele geheimzinnige band eigenlijk nog. Uh, hebben nog geen tracks op Spotify. Komen eerst, uh, komen ook nog niet binnenkort. We nee. hebben wel volgens mij vandaag... Een, uh, ja, vandaag een, een nieuwe live video of een nieuwe video uh, uitgebracht. Mm. Um, uh, het is de band die uh, vroeger met leden van uh, van is van vroeger, uit ja, Haarlem. Na, ja, ken, ze. En, ken, ze. Uh, ken ja, ze. Ik ben er erg van onder de indruk. Ja. Uh, maar zo heb ik het met heel veel eigenlijk. We hebben twee fantastische neoclassieke pianisten in de selectie. Daniel Thomas en Xavier. Mm -hmm. uh, ontzettend mooi. Juke uh, uh, is de Nederlandse Lana Del Rey. Ik zeg het gewoon, ik claim het ook gewoon. En ik ga er ook voor staan... Het uh, is echt een, een bizar goede zangeres met een, een detail-uitstraling. Mm -hmm. uh, ja, en nu vergeet ik er nog heel veel. Uh, ja. Want ze zijn echt, ja, ik zweer het je, allemaal te gek. Uh, ik, ik, ik noem bijvoorbeeld een uh, Joanne Jorgo. Ik noem een uh, Maren Charlie. Om maar ook even wat, uh, wat namen er tussendoor uh, te smijten. Minor Citizen voor de tweede keer trouwens. Ja, uh, dat zijn ook allemaal mensen uh, die opvallen. Uh, Hoefs, niet te vergeten. Dat is uh, een schurende band, vind ik uh, persoonlijk zelf. Dus, Absoluut. dus ja, ja uh, en ik, ik, heb er, ik heb er dus ook wel wat, uh, wat gezien in, de, in dat opzicht. Ik ben bij Woerden geweest en in Haarlem, Maar in Haarlem heb ik natuurlijk ook nog de andere pet op van 3 voor 12 Noord-Holland. Dat is de reden ja. dat, dat ik daar geweest bent. Dus. Ja. Uh, goed, uh, ja, uh, de, uh, het eindfeest, hè, want daar moeten we het ook even over hebben, want, uh, want dat lijkt me ook best lastig als je op een gegeven moment het eindfeest moet gaan organiseren, want, ja, wat, uh, want, want daar moet je dan op een gegeven moment wel een schifting gaan maken, denk ik. Ja, en dat is verschrikkelijk. Ja? <laughs> dat is uh, echt een hele moeilijke klus. Uh, en dat, uh, dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen, dat doen we samen. Uh, dus uh, dat doen we met het hele team eigenlijk. Uh, want, want naast die coördinatoren, die ex- en die vrijwilligers... heb ik natuurlijk ook een paar hele leuke collega's uh, uh, in, in Nijmegen... Waar we, waar we op kantoor zitten. Uh, uh, zitten. Uh, en uh, ja, wij kijken eigenlijk voor dat eindfeest... naar welke ex-volgens ons het meeste impact hebben gemaakt... tijdens die popronde. Uh, en uh, we willen natuurlijk ook zo breed mogelijk neerzetten... wat er in die selectie zit. Uh, dus we willen niet alleen maar gitaarbands hebben... maar er moeten ook die neoclassieke pianisten... Uh, daar moeten ook de songwriters, daar moet zeker ook de hip-hop. Uh, daar moet de elektronica, die we dit jaar echt een paar hele goede acts van hebben. En uh, de jazz. We hebben dit jaar voor het eerst een echt hele goede jazzband uh, in de popronde. Ja. En ik kan me niet herinneren in die afgelopen tien jaar dat ik uh, ooit zo onder de indruk was van een, een, een jazz act tijdens de popronde. Ja. Dus dat is ook zeker iets om, uh, om te gaan checken. Ja, um, het is als het goed is komende zaterdag, dus dat is overmorgen. Zeker. Melkweg Amsterdam, hoe laat begint het allemaal? En wat uh, kunnen we de mensen daar verwachten uh, bij de uh, eindfeest van de popronde in de Melkweg? Nou, jij was net al van de, van de woordschapjes. Ja. Uh, dat ben ik zelf ook. Dus uh, <laughs> ik zeg altijd... Uh, de sterren van morgen ja. ontdek je in de Melkweg. Ja, dat is een hele goede. Uh, ja, ja. En dat is, uh, dat, dat is echt het eindfeest van de popronde. Uh, we nemen het hele pand over. Ja. Uh, dus in alle zalen van de Melkweg... Uh, uh, spelen acts. Uh, van, van de grootste zaal tot in de, de bioscoopzaal. De Zinema. Ja. Um, daar uh, ja, van, van 7 uur s avond... als eerste act begint om half acht tot vier uur ochtends uh, is er... Uh, nou, iedere seconde speelt er iets live. Ja. Uh, dus uh, uh, je, je rent eigenlijk de long uit je lijf... Uh, de trappen op en af, de hele Melkweg door... Ja. Om, om verrast te worden, om te dansen... om te vieren, om, om ontroerd te raken. Um, ja, dat, dat is echt te gek. Uh, jouw collega's van, uh, van 3FM zijn er. Ja. Uh, die, die zenden daar uh, live uit vanuit de Melkweg. Ze ja. uh, zijn er eigenlijk ieder jaar bij... Um, wij uh, uh, nou, we hebben, we hebben ook iets leuks dit jaar. Ja. Uh, dat vind ik zelf wel heel erg tof. Um, alle, we, alle merchandise die wij verkopen, dus de popconnen merchandise die wij verkopen, uh, die komt er goed aan de act. Okay. Uh, dus we hebben dit jaar eigenlijk een soort van, ja, we, we mag het officieel voor de Belastingdienst volgens mij geen fonds noemen. Uh, maar we hebben een aparte rekening geopend. En in de steden hingen overal QR-codes uh, ja. waarmee die mensen konden scannen. Uh, en dan konden ze geld doneren. Uh, popronde is natuurlijk een gratis festival, behalve dat eindfeest. Uh, en uh, we hebben geen kaartverkoop, dus we kunnen niet de X heel veel geld betalen. Wij betalen eigenlijk zelf de X niet, dat doen de locaties. Um, maar door die QR-code op te hangen, wilden we toch wat geld binnenhalen. om uh, nou, aan het einde van de popronde te verdelen, allemaal onder die X. En dat, uh, gaan we op, de, uh, op, uh, op het eindfeest hangen we ook die QR-codes overal op. En zo hebben ze ook besloten ja. dat alle merchandise-inkomsten uh, van ons rechtstreeks naar de X gaan. Het is eigenlijk een soort crowdfunding, maar dan voor live act. Zo moet ik het zien. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja, okay. ja zeker. Um, goed, uh, je, je zei het al, hè, Chris. Uh, want uh, een van de opvallende bands, en die viel mij ook al op... Hoor. want uh, ik heb ze gez uh, gezien met die live video... dat ze dat in het slachthuis hebben opgenomen. Hmm. En je zei ook heel terecht... Nemsis, daar hebben Tom Ratsma en uh, Abir Hamam uh, deel van uitgemaakt. En die zijn dus nu verder gegaan... Met Higpie, hier is Red Flag. Them. so have you seen my boundaries they were there before we met a minute ago so swear I checked but could you maybe check your bag again maybe you packed them without noticing you have cause I'll cheesy check marks behind all altijd wel een demo-versie, maar ze hebben hem openbaar gezet, want het is terug te vinden bij de, de mensen op de popronde. Want daar is die SoundCloud-link te vinden, dus is die openbaar. Dus ja, dan mogen we hem ook laten horen. Dat, dat is gewoon duidelijk. Het nummer was Red Flag van Higpie. En Chris heeft het al gezegd. Ze zijn voortgekomen uit Nemsis. En die Tom Ratsma, die speelt tegenwoordig bij Cloud Café en uh, is uh, bijvoorbeeld hierbij betrokken. Maar ik weet ook dat hij bij Lisette Aviva ook Sassy muzikant is. Uh, en die andere, dat is David, uh, geloof ik, uh, David Koelhoorn. Die speelt ook in uh, twee bands. Uh, ik ben even kwijt welke. Maar dat uh, vind ik... Ja, zie je, kijk, ja, uh, dat is wel, dat, uh, volgens mij, ja, jij, Robin, jij zegt het, dus. Uh, ja, ook, dus bij, ook bij Sarah speelt hij ook zeer Zie je, ook. kijk, uh, dat zijn er nogal, uh, dat zijn er ook een paar, en ik geloof zelfs ook samen met Tom Rotsma bij Cloud Café, dat uh, had, uh, had ik ook begrepen. Uh, geen onbekende, uh, maar dat zijn jullie inmiddels eigenlijk ook niet. Want uh, ja, Chris heeft jullie een beetje ontmaskerd als uh, zijnde een doorstart van. Maar goed, dat vind ik ook niet erg. Fuis uh, uh, in de studio. Ze bestaan uit vijf mensen, maar ze zijn vanavond met z'n drieën. Vind ik nog wel even leuk uh, om uh, zo dadelijk ook uh, door even die andere twee die er niet zijn... even zo dadelijk uh, ook nu even te benoemen in, een, in het gesprek. Uh, de eerste single die ze hebben uitgebracht... Die heet Wave en die hoor je vanavond uh, nu ook, maar dan in de alternative FM versie. Hier is Fuis. There was a wave, it came rolling onto the shore where I saw it. It was the rhythm of the Ocean calling, I can hear it like I'm water. It's like I dove slow. -mo. slowly crumble Het, uh, klinken tot, uh, tot de laatste klank, uh, dat waren ze. Uh, de, de eerste deel van dit drietal, wat uh, vuist heet. Uh, en terwijl ik dit uh, zeg, zit ik dit ook een beetje vol te kletsen. Omdat ik iets uh, eigenlijk had uh, willen uh, draaien, maar ik, dat heb ik nu niet die 1, 2, 3 uh, bij elkaar. Maar ik ga het toch echt doen, want ik, uh, ik wil dat. Uh, en dat is altijd leuk. Als het uh, met hele kleine lettertjes staat... dan moet ik het helemaal, helemaal ergens uh, vandaan halen. Maar goed, dat uh, gaat helemaal wel lukken. En dan kom ik uit hier bij deze. Want die moet ik ook hebben. En dat is dit fijne nummer geworden. Want uh, daar gaat het ook om. En dat is één van de bandleden... die vanavond hier uh, te vinden is. Maar hij heeft natuurlijk ook uh, zelf ooit uh, wat uh, gedaan. En dat heeft hij in een grijs verleden gedaan. Iris... Nico en poor millennial crybaby. Tenminste, er moeten wel wat gaan komen. <laughs> Ik zit ook. Juist, kijk, dit dus. Het is altijd leuk als er ook uh, muzikanten zitten te luistervinken vanavond. Uh, vorige week hebben we dit uh, nummer ook al laten horen. Maar dat had uh, de aanleiding dat uh, Tesla Lamers uh, van de band uh, jarig was. Nu ook. Want er uh, zitten uh, even gewoon iemand uh, mee te luistervinken. Die heet uh, Dylan van. en die zegt... Ja, we hebben morgen nog een optreden in het slachthuis. Dus dat is de reden. Als je morgen Low Ericsson wil zien. In het slachthuis mag het ook even wat minder, heren. Want uh, de microfoon staat over goed. Zo. Dus. Uh, uh, dus uh, want uh, wat dat is van uh, morgenavond. Slachthuis uh, in Haarlem, daar treedt uh, Low Ericsson op. Um, ja, jullie uh, zijn er nog steeds. Um, want uh, jullie zijn nu vanavond met. Drie mensen hier in de studio. Ja, klopt. Maar normaal gesproken zijn er met z'n vijf. Ja, ja normaal uh, zit uh, Samuel de Smit. Ja. Die, uh, die doet onze live electronics en, uh, en synths. Ja. En, uh, en Maurits Nijhuis die drumt bij ah, ons live. Ja. Ja. En heeft Devens ook uh, uh, alles opgenomen bij ons. Of nee, trouwens gemixt. Gemixt? Ja. ja. En dus ook drums in de band. Ja, ja, ja. ja. ja. Hij is Maurits Nijhuis van Studio Karakterbak. Name dropping, name dropping. Die naam heb ik ergens voorbij zien komen. Uh, Is het niet bij jullie, maar dan was het ook, geloof ik, bij iemand anders zelfs ook nog. Dus uh, ja, dat dus ja, ja, dus, uh, no. volgens mij. viel Deal een... doet hij ja. ook. wie? Josefino Deal? Ja, dat zegt mij wel. Wat, wat? Ja. Uh, Nico ja. ook. Ja. Al licht. Al licht, natuurlijk. Maar uh, ze, ze, ze zijn ook uh, behoorlijk belangrijk als het gaat om setting op. Ja, neem ik aan. Want uh, dan ah, pakken jullie wel iets uh, breder uit, denk ik. Zeker. Ja. als we de ruimte hebben, dan, uh, dan gaan we ervoor. Ja. Uh, maar dit is natuurlijk anders. Wat, uh, wat is daar zo speciaal aan? Ik vraag het even aan jou, Hugo. Uh, wat, wat, wat is hier uh, zo bijzonder aan? Nou, wat voor ons... Tenminste, hoe ik het ook wel er ervaar, is dat we ook, hebben heel veel huiskamerconcerten gedaan in een, een grijs verleden. Mm -hmm. uh, en dit voelt een beetje als terug naar die... Uh, <laughs> dat je een soort van opnieuw na moet denken over de essentie van je liedje. Want er gaan natuurlijk heel veel dingen kunnen niet. Zodra je zonder drums en zonder zo'n live electronics... Mm -hmm. dan valt er heel veel weg. Dus dan is het heel leuk om te kijken van... oké, okay, wat is de kern van dat liedje? Wat, wat gebeurt er als we het alleen met een gitaar spelen? En dan ja. oké, okay, wat missen we allemaal? En dan gaan we die dingen erbij toevoegen. En hoe kunnen we dat dan doen? En ja. we spelen allemaal andere partijen... dan we in de vijfmansbezetting zouden doen. Ja. En ja. staat het ook zo op deze manier? De liedjes van jullie? Um, ik denk bij de, de afgelopen plaat hebben we... Heel erg de tijd genomen om juist andere manieren te zoeken daarvoor. Want ja. we hebben heel erg uh, via de, de computer dingen uh, opgenomen en weer herbewerkt en ja. dus uh, eigenlijk juist meer puzzelstukjes bij elkaar gelegd en, uh, ja. en daar ja. een beetje steeds in geëxperimenteerd. Het was deze plaat, heeft daar echt uh, ja. zo heel erg ontstaan. Ja. Ja. ja, vind ik ook een mooi woord experimenteren. Ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, in hoeverre is dat weer... een onderdeel van jullie muziek? Nou, dus je zou kunnen zeggen dat deze plaat... die straks uit gaat komen... Uh, dat die eigenlijk al twee keer eerder gemaakt is. Omdat elk liedje bijna wel... twee andere versies heeft. Waar we, hm? Dat we dachten, ah ja, dit is toch... Het is hem toch niet helemaal dat er één iemand... dat er toch nog iets schuurde bij iemand... maar de rest wel tevreden of, of allemaal net niet. En dan gaan we weer opnieuw zoeken. Opnieuw naar de tekentafel. Zo ja. gaan over een hele andere boek gooien. Ja, we hebben vooral ook heel veel... We zijn echt naar hele kleine textuurtjes gaan zoeken. En ja. echt kleine pads, en ja. geluidjes op de achtergrond. Ja. Um, we hebben ja. in die zin echt geen concessies gedaan aan deze plaat... om echt dat helemaal de diepte in te gaan. Dus experiment is echt... Een enorm onderdeel geweest. Ja, want het woord conceptueel komt dan ook bij mij op door te zeggen van een nummer is dan misschien bij jullie nooit af. Dat, uh, dat kun je dan op een gegeven moment ook maar wel weer op een andere manier spelen, denk ik. Ja, nee, dat was, soms was het moeilijk om, uh, ja. om te zeggen van oké, okay, klaar nu. Ja. Dit, dit is, is het hem. zo, ja. Oh, ja. Maar, maar ja, ik zit me gaan dan gaan. voor te stellen van hoe dat dan bij jullie gaat, weet je. Als jullie dan aan het repeteren zijn, en, uh, dat zit ik me dan ook af te vragen. Nou, ik denk juist bij wat, wat, wat de luxe was, eigenlijk. dat we echt zeiden van we willen alle tijd nemen. Totdat we, het, tot we echt helemaal alles goed vonden. Hmm. En ik denk dat we in die zin wel lang hebben geschaafd. Maar dat we wel 100% achter staan wat het is ja. geworden. Ja. En ja. ik ja. heb dat. Als ik voor mezelf spreek, is dit echt de eerste plaat. Waar ik elk nummer, elk klein stukje echt zo lief heb. Ja. En we ja. hebben, we hebben, de, we hebben een, een, een testdruk. Hebben we. Binnengekregen en we luister die plaat. En we hebben toen met een glas wijn hebben we allemaal gewoon echt genoten. Lekker is dat ook, hè? met ja. een glas wijn erbij en uh, dat allemaal eventjes zo op een gegeven moment. Ja, ja, de, geeft dat ook een beetje de ontspannen sfeer aan in dat, uh, dat opzicht? Ja, ja, ja, ja. Zeker, dat, was, dat was toen heel heerlijk ontspannend, ja. Ja, en ja, Robin noemde net in het eerste gesprek al de, de, de term vriendenband En dat is wel iets. We zijn eigenlijk ook door de band, maar toch al in, in de eerste plaats vrienden. Of zo. Dus mm. We moeten soms ook heel erg ons best doen om aan het werk te gaan. Ja, is dat? Dat <laughs> is veel te gezellig. Ja. Is het, uh, moet je erop uh, opzetten? Is dat ook iets van, kom ik even bij mezelf, uitstelgedrag? Nee, uh, nee echt, echt, echt puur gewoon uh, zo, zo heerlijk met elkaar uh, de weg kwijt kunnen raken. Dat je dan... Uh, ja, gewoon bij de vraag, ja, hoe is het? Uh, en dan, en dan, dan zijn, ben je opeens zijn drie uur, een uur verder. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. En, ja. Uh, ja je noemde het de term repeteren. En dat, wat, wat daar wel leuk aan is, we hebben, denk ik, eigenlijk gewoon op een gegeven moment bijna drie jaar niet gerepeteerd. We hebben gezegd van we gaan geen live shows meer doen. We doen helemaal even, we gaan gewoon een plaat maken. Hmm. En we, we nemen al onze instrumenten mee. Naar een, een, we hebben in een woonwagen opgenomen op een gegeven moment. We nemen je alles, alles, al, al, al, ja, alles, alles wat we hebben, platen. nemen we mee. En dat waren voor nou, live de minst praktische setups die je kan verzinnen. En dan Kijken we later wel hoe we dat dan, die plaat live gaan uitvoeren. Ja. Ja. Er is nog veel meer te vragen. Maar dat uh, ga ik uh, zo direct uh, allemaal doen. Uh, nu eerst uh, even afsluiten dit uur. Want uh, ik denk ja het uh, klokje van gehoorzaamheid en het nieuws uh, komt er ook aan. Uh, dit is een band die we ook hier uh, uh, vrij regelmatig hebben laten horen. En dat is Harley Francine. En een van hun uh, laatste nummers heet Inside. En die hoor je dus tot aan het nieuws van 8 uur. Here I am. Your past Coming back to haunt you Here I stand Your detriment Here we are All alone You never abide You've shown your cards You're out You die need Of an empty crowd You're all